Heb je nu gewonnen? Het geluid van ingewanden in een stalen buis. Het kabbelt lekker en een echo. Waarom naar perfectie streven als alles toch een wedstrijd is? Waarom steeds de winnaar eren alleen maar omdat het beter is? Wij zijn mensen mensen, geen machines. En rekenen, dat kan ik niet. Dat wil ik ook niet kunnen, als de sommen over mensen gaan. Als de warmte niet in efficiëntie zit, maar in iets grappigs wat nooit iets op zou eten, maar toch een glimlach op mijn vingers brengt. Om zelf te maken en zo ook mensen te zijn. Want mensen mensen maken, omdat mensen mensen mensen zijn en geen machines. Niet een ticket uit een loterij, maar meer dan goed en fout en meer nog dan een schaduw. We hebben diepte mensen en mensen is het diepste woord.